Eén uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal rond de intocht van Sinterklaas... zijn verspreid door het land zeker drie arrestaties verricht. In Rotterdam werd een Feyenoordse porter opgepakt... die een anti-zwarte Piet-activist een schop had gegeven. De activist had een spandoek opgehangen aan de Erasmusbrug. Ook in Hoorn en Zaandam zijn mensen gearresteerd. Betoger in Hoorn werd opgepakt nadat hij een spandoek van een hek trok. In Zaandam gooide een betoger met een onbekend voorwerp. Vanmorgen werd bij Alkmaar een bus met actievoerders van kick-out Zwarte Piet door de politie tegengehouden. De bus was op weg naar Den Helder. Gisteren zou zijn afgesproken dat het protest daar niet doorging. De landelijke intocht van de Sint in Zaanstad verloopt voor zover bekend zonder incidenten.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 In Californië zijn er meer dan duizend vermisten... als gevolg van de branden die daar woeden. Het dodental is opgelopen naar 71. Van de 590 vierkante kilometer die nog in brand staan... is de helft onder controle. President Trump gaat vandaag naar het rampgebied in Noord-Californië... waar ook het zwaar getroffen stadje Paradise ligt. Dat is weer. De zon schijnt vandaag overal volop. Het wordt een graad of 9, maar er staat wel een koude oostenwind. Morgen ook veel zon, dan wordt het wat frisser. En na het week-einde toenemende kans op regen, sneeuw en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 er was er ook een, die met rozen pak bij, en die leek precies op een jeugd van mij. Weet je nog wel, oudje? Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Duin, beter bekend als Willem Duin... geboren in Haarlem op 31 maart 1937... en overleden in Emmen op 4 december 2004... was natuurlijk een Nederlandse zanger die fiore maakte als Big Mouth... van het duo Mouth en McNeil. En hij viel op door zijn forse baal, bril en forse beharing... lang hoofdhaar, snor en een baard. In de jaren 60 was Duin onder meer zanger bij de Whiskers... en maakte hij deel uit van de tweede bezetting van de JJ's... met de onder andere Kees Kranenburg... Jan Fennick, Bart ter Laak, Joop Oonk en uh, Hans Jansen. En ze waren de opvolgers van de Shadowband en de Jumping Jewels. Dat was natuurlijk de begeleidingsband van uh, John, Johnny Lyon. Willem Duin was daarna ook uh, disjockey in de discotheek in Den Helder. En hij heeft een heleboel hitjes gemaakt. En de volgende plaat, u gaat horen, gaat over Zandvoort. Het uh, is uh, na de jaren 70 gemaakt. Ik meen 82 of 83 is hij uitgekomen.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 Man in een coupé, Ik breek zo wat mijn nek over de troep wat een bende Een kind begint te krijzen, motief moest zijzen En gaat dan met één vinger op zijn broek staan wijzen Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken Is net een dwaze film, nee dat is niet voor willem Ik ligt op poeder bij mijn eigen in de tuin Kom er een kwel, in de eerste trein naar Zandvoort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 Pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak. Die prefereren zand voor zand, want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar zand voor, zo beweren ze met lem En zingen keurig met hun halve zachte voskostem.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 Die is dat. van de heikrekels met Zandvoort aan zee. En daarvoor een Jovo Moken met We gaan Naar Zandvoort. En ook natuurlijk nog Willem Duin met uh, Ik Neem De Eerste Trein... naar Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort, de volgende artiest is Heimans Scholten. Maar waarschijnlijk kent u beter als Bob Scholte, Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983... was een Joods-Nederlandse zanger... Een schoolte werd ontdekt door Gilles Monash... die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd uh, besloten... dat de school te voorzanger zou worden in de synagoge. Hij heeft om deze, om deze reden enige tijd lessen gevolgd... op het Joodse seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geworden... En zijn eigenlijke artiestloopbaan begon toen hij in 1916 van Nap de Lamar... een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskramer. Als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in het Tiptoptheater. En dat zat toen de tijd in de Jodenbreestraat. En in 1931 trad Scholte in dienst van de Afro. En bij het orkest van Kovacs Lajos kreeg hij nationale bekendheid... met liedjes zoals oh Mona. Goede nacht, wel trusten. Een huisje met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En in de Tweede Wereldoorlog overleefde Bob als enig van zijn gezin. En over de familie het concentratiekamp Auschwitz. En u hoort hem nu met een hitte 1936. Bob Scholte, met breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje. Ik weet er alles van.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 Ik loop als een schooier door weer en door wind Bij dag en tot diep in de nacht Er is haast geen mens me wat vriendelijk gezind Ik word door een ieder veracht De dames en heren die gaan me voorbij Er zijn er die ik goed heb gekend Ze houden vol afschuw hun kleren opzij Uit angst voor zo'n schunnig gevecht. Maar onder me lopen, daar draag ik nog iets, waarmee ik de wereld kan. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar leeft, mijn fiere schooier's Er was dus een tijd, het is jaren geleden. Dat ik niet zo'n verschokkeling was. Toen sneed me de wind door mijn kleren niet heen. Toen drong er geen koud door mijn jas. Toen had ik een woning, toen kende ik geluk. Toen had ik een vrouw en een kind. Opeens greep het noodlotse weg met een ruk. Wat ik toch zo teer had bemind. Maar Ik nog iets waarmee ik de wereld daar. Daar klopt en daar leeft, daar leeft en daar leeft mijn tieren mooie schaar. Een krach op de beurs en mijn zaken failliet, aan flarden mijn hele bestaan. Een vriend die me hier pacht, die vond ik toen niet. Ze lieten het noodlot begaan. En drie maanden later, toen greep het mijn vrouw. Ze hing veel te veel aan het geld. Het was uit met haar liefde, het was uit met haar trouw. Ze was zo op gesteld. gesteld. Maar... Ja, dat waren, dat waren de straatzangers met mijn vlieren schooierhart. En daarvoor horen u Doris met In de hemel is geen bier. En de volgende dame is Tante Leen. Geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus, 5 augustus 1992. Werkelijke naam Helena Kokpolder en later Helena Jansenpolder. Was natuurlijk Nederlandse volkszangeres... En samen met een gabber Joniola mag zij aanspraak doen... gelden op de titel De Beste Stem van de Jordaan. Nou, dat heeft ze zeker gedaan. En ja, het is dus begrappig. Ze trad pas op op 43-jarige leeftijd voor het allereerst. En daarvoor verdienen ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte en zong om de gasten te vermaken... schreven haar in voor een talentenjacht... Die platenmaatschappij Bovema had uitgeschreven om de beste stem van de Jordaan te vinden. Ze behaalden de tweede plaats achter Johnny Jordaan. En vanaf dat moment luidde haar bijnaam de Nachtegaal van de Willemstraat. U hoort er nu Tante Leen met Rode Rozen. Rode rozen ro Nostalgie en melancholie U luistert naar Zandvoerder Zandvoort Met Mario Zandvoort Wanneer je als kleine jongen Voor het eerst naar school toe gaat Besef je in het begin niet Wat je te wachten staat je ziet een heel klein meisje dat lief tegen je lacht En dat je jaren later als knaap naar huis toe bracht Je praat en over liefde, ach je denkt er niet bij na Dan ga je met haar trouwen en eens klaps ben je pa Je krijgt wat je verlangde een dochter en een zoon. Zo gaat het in het leven. Het lijkt alles zo gewoon. Maar als je opa wordt, ja, dan is plotseling alles anders. Je lijkt opeens een heel ander mens. Je eigen kinderen, ja, die kon je soms nog wel iets weigeren. Maar van je kleinkind vervul je iedere wens. Want als jouw pa wordt, is plotseling alles zo anders. Het leven neemt ineens een grote keer. Je speelt voor vader. Het moet ook nog voor onze lieve Heer. Je hebt heel dikwijls zorgen, als hoofd van het gezin. Het geld, het vliegt de deur uit, maar het komt er moeilijk in. Dan gaat de eerste trouwen, er komt een reuze feest. Je kind betaalt natuurlijk, maar pa betaalt het meest En dan ineens, dan komt het Je vrouw zegt onverwacht Zeg, je gaat open worden Je krijgt een schok en lacht Je slaat meteen aan het kopen Gezochten als je bent Want voor je eerste kleinkind Geef je je laatste cent Want als je opa wordt Is plotseling alles anders Je lijkt opeens Een heel andere mens Ja, je eigen kinderen Die kon je soms nog wel iets weigeren Maar van je kleinkind Vervult je iedere wens want als je opa wordt, is plotseling alles anders Het leven neemt ineens een grote keer Je speelt voor vader, voor moeder, voor opa En als het moet, ook nog s van Journey Jordaan met Jordaan Wals. En daarvoor Willy Alberti en Journey Jordaan samen met moeder... Hoe kan ik je danken? En de volgende artiest is Jan Vroger, Geboren in Amsterdam op 14 mei 1942. En al daar overleden op 22 juni 2009. Ook wel bekend onder dienst bijnaam Bolle-Jan... was een Nederlandse volkszanger. En Froger trad reeds in zijn jeugd op met, zijn, jeugd op met zijn accordeon... op bruiloft en partijen. En in december 1959 ontmoette hij Mien van Es... met wie hij op 21 mei 1960 in het huwelijk trad. Beiden waren op dat moment 18 jaar oud. En op 5 november van hetzelfde jaar werd hun zoon René geboren. En verder kregen ze nog twee dochters. En René kennen we allemaal natuurlijk als René Vroger. En hoe hoort hem nu? Bolle Jan. Oftewel Jan Vroger met He Mokum. Ik moest zo nodig naar de vreemde ons landje was te veel te klein. De kans om vlug tuin te maken, zou ieder offer waardig zijn. Als zegt men hier dat ik geslaagd ben, toch ben ik geen tevreden man. Omdat ondanks dat ik het goed heb, ik morgen niet vergeten kan. Hey may En vond ze vals, sentimenteel. Maar draai ik nu een plaat uit mogen, dan wordt het mij toch wat te veel. Ik heb een eigen huis en wagen, dus vol op reden trots te zijn. Toch reed ik liever op mijn fietsje in het spitsuur op het Rembrandtsplein. Hey, baby Ga er altijd in, een pikot aan je cimaatje blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En op die Duitse aquapier, die drie pammen blijven niet. In plaats van vodka of English zin, een pieke zie, een pieke zie dit gaat er altijd in. De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niks voor mij. Wordt iets aangeboden, dan weig ik iedere keer. Ik haal me bij een drankje, een glaasje rekken van neer. Wat het liefste wordt, ik deut van zijn Nederlandse neut. Een pikatanissie gaat er altijd in. Een pikatanissie maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Van een cadeau En ook die deense aquafiet Die drink ik van nog leven niet In plaats van vodka. Ook in die zin. een liché Een pieke Een pieke tannesie Een pieke tannesie gaat er altijd in Een pieke Gaat er altijd in Een pieke maar Mag je blijven zien ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot, dat witte spul, krijg je van me cadeau. En ook die deze acrofie, die drink ik van mijn lijf niet.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 Op de wereld zo vrolijk, gezellig en ooland. Waar heb je nog de hele wereld meer plezier, reuze pret en vertier? Waar leer je Amsterdammer op pas kennen? Waar moet je aan hem wennen? Waar ontwikkelt men zwap? Waar vindt men de harde van Amsterdam? In de Jordaan, in onze enige Jordaan, op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, want daar zal het hart van mogen blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige Jongens, op z'n oude les De beentjes van de vloer Als lange Jan zijn slinger Gaat draaien Dan kan je Zien zwaaien Dan kan je in onze meiden Nog eens banken doen, Een eerste klas Steps in doen Dan draaien ze gewoon als spiralen Het is niet te Zaligheid is de trots van elke Amsterdamse mij. In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek, maar het hart van wat de mogen blijven slaan. In de Jordaan, Je, waar ik wilde aan. U hoort de muziek van Louis Davis met In de Jordaan en daarvoor Johnny Jordaan met een picetanenje. En de volgende artiest is ook een Amsterdammer, Man Nelles, pseudoniem van Cornelis Pieters, geboren in Amsterdam op 16 december 1919. en aldaar overleden op 8 oktober 1993. Was een Nederlandse zanger van het levenslied. Mancanelis begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager accordeonist Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij het artiesten, de artiestenaam Carlo Piedro op... en ging onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. En toen hij na motorongeluk naar bij Lyon in Frankrijk in het ziekenhuis terechtkwam... bleek al snel sprake van een medische misser. Men was de tentanensprik vergeten te geven... en bij Mancanelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet... En voor deze misserij heeft Mankenelis 105.000 gulden schadevergoeding gekregen. En onder zijn bijna Mankenelis behaalde hij zijn grootste successen. In 1987 behaalde hij een top 40 hit met kleine kleine jodeljongen. Een cover van het Italiaanse La Puccinini uit 1939. En u hoort hem nu. Mankenelis met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. O oh Amsterdam, wat ben je mooi.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 Jordaan en Rembrandtplein, wie jou ontmoet, vergeet en zou voor altijd bij je willen zijn. O Amsterdam, wat ben je mooi, de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 Zijn Amsterdam is uit. Want in mogen ben ik rijk en gelukkig en gelijk. Geef mij maar Amsterdam. Nee.